Het is nog altijd druk bij ons, dus uh, we blijven strooien. Het wordt aangeraden om goed afstand te houden van andere auto's... en niet te veel te remmen. Er is meer duidelijk geworden over de slachtoffers... van de schietpartij in Amsterdam gisteravond. Dat gebeurde in de wijk Nieuw-West. Gisteravond rond uh, kwart voor twaalf in de avond, toen uh, kreeg onze meldkamer uh, ja, melding dat er geschoten zou zijn in het Piet Wiedijkpark. Agenten gaan direct de plaats en treffen daar twee slachtoffers aan. Ze starten direct de reanimatie. Uh, dat heeft helaas niet mogen baten. Ja, dat vertelde de politie bij de NOS. De slachtoffers zijn een jongen van 16 uit Delft en een jongen van 18 uit Amsterdam.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 En Paul Hane en Wim T. Schippers spreken weer nieuwe scènes in als Bert en Ernie. Het gaat om Sesamstraat afleveringen op Netflix. Voor het eerst in lange tijd mochten ze samen weer de studio in. Kijk, kijk, deze foto, Bert. Wat, Hier waren wat, we wat, nieuw. Wat, ik ben nieuw? We waren nieuwe vrienden in Sesamstraat. En dat is een hele tijd geleden. En dat zijn we nog steeds. Ja, ja maar we leven het ouder. ja.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 Dankjewel, dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan een kwartier. Op de A16 Breda Rotterdam tussen Klaverpolder en Stravendeelde kom je in 17 minuten. Controles zijn niet gezien. Q-music, Bas van Nimwegen. Yes, dan meteen in de Top 40 Classic terug naar 2 januari 1988. En dit is Ray, Where's My Husband? Q-music. q -music. q, -music. q Your husband is coming Q music Q sounds better with you En back to you, back to you. Yes, terug naar de week van 2 januari 1988. Toen uh, was dit voor het eerst te horen op tv. Konies, toch, dit? Klokhuis. Heel veel gekeken vroeger als uh, kind. Ja, met uh, nat haartjes op de bank natuurlijk. En ook op school. Hè. Dan kwam de juf weer binnenrijden met die grote tv-kast. Helemaal mooi, als je die dan uh, mocht gaan halen... mocht je de school door om uh, de tv te gaan halen. Nou, het heet dus ook, dit is wel grappig, het klokhuis. Omdat ze onderwerpen van verschillende kanten belichten... Hè, om zo bij de kern te komen. En ze dachten, dat, dat is het eigenlijk net als bij een appel. Daar bijt je in. En hoe meer je eet, hoe sneller je bij de kern komt. Dus bij het klokhuis. Ik heb er als kind nooit naar, naar gekeken, moet ik zeggen. Leuk programma, nog steeds op tv ook. Hè. De eerste aflevering dus te zien in de week van 2 januari 1988. Wat waren de hits toen? Ik heb de top 40 erbij gepakt. Ik heb er weer drie liedjes uitgehaald. Jij mag bepalen welke van deze drie je zo meteen wil horen. Uh, typ het in, spreek het in of stem op je favoriet in de poll die je ziet in de q -app. Ga je voor de nummer vier van toen? Common Arts. Never can say goodbye of uh, op 18 toen. On my mind. The Pet Shop Boys. Always on, always on my mind. Keuze 2. En. <tied> Terrence Trent Darby. En Dance Little Sister stond op 21. Q. Nou kom maar op. Welkom moet het worden, stem op je favoriet. In de Q-app, in de poll die je ziet. Dit is Teem Impala Dracula. Like your music en Stemlin in. We gaan weer terug naar de tijd van vandaag. Hè? 2 januari 1988 op tv was die week voor het eerste klokhuis te zien en wat stond er? op de radio. Ja, in de top 40 onder andere... Common Arts, Never Can Say Goodbye. Uh, keuze 1 vandaag. Pet Shop Boys, Always On My Mind... was keuze 2 in Terence Trent Darby... en Dan's Little Sister. Ja, we kunnen eigenlijk uh, vrij kort zijn over de uitslag. Ramone Helsen die zegt de Pet Shop Boy graag. dan. Um, uh, Doe de mannen van de dierenwinkel maar. You were always on my mind. Nou, dan gaan we lekker met de Pet Shop Boys. Doe mij met de Pet Shop Boys. Die hoorde ik nog wel eens in takens en balkbrug... vroeger in die goede oudheid... De grote discotheek daar, leuk. Ja, het is uh, niet spannend geweest. 17% voor de Commoners, 26% voor Terence Trent Derby. En duidelijk winnen met 57% van de stemmen. De top 40 classic. Always on my mind. Dit zijn de Pet Boys. De naam van deze zangeres gebaseerd. was een vraag in uh, de nieuwjaarsquiz van mijn vrienden. Ja, tien punten voor mij wel hoor. Ik had hem goed. is dus Radio Gaga natuurlijk van Queen. Punten had ik binnen. Ik uh, dacht het wel leuk om uh, die ook nog even te draaien. Queen ga ik straks nog doen. En eerst september. Dit is Cry For You bij Q-Music. Didn't wake, wake, up, wake up, when up when we died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 Q-verkeer van Flitsmeijsendam met uh, één file. Langer dan een kwartier op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoeverlaken. Kom je in 20 minuten, komt daar door een defect voertuig. Controles zijn niet gezien. Q-music. Bas van Niemegen. Nieuws, de Alesso hoor je zo meteen. En dit is Tom Jeu. Q-sounds with you. And I'll write your name like a daydream so it's gonna be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 Die weer af van de Mendenbarreveldse brievenbus. Ja, die was natuurlijk nog afgeplakt vanwege Oud en Nieuw. Voor het weet, ontploft hij natuurlijk. Zit er ineens een dikke cobra in de Mendenbarreveldse brievenbus. You're... Moeten we niet hebben. Nou, de brievenbus is weer geopend. Zometeen tijd om jouw post te versturen. Denk er alvast even over na. Allereerste brievenbus van 2026 doen we zometeen. Janet Jackson komt eraan. En dit is Alessio. Back And together again. We gaan hem doen, de allereerste Menno Barrevelds brievenbus van 2026. Wel zonder Menno Barreveld, maar uh, ja, hij is uh, snel weer terug, uh, dus uh, ik uh, ga hem alleen doen. Maar ik kom maar op met je post via een bericht met uh, de Key Music app. Menno Barrevelds, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barrevelds, brievenbus. brievenbus. Ja, Lindeboom die stuurt... Ik wil graag de allereerste zijn in Menno Barrevelds brievenbus... terwijl ik een lego moet maak... Nou, is dus bij deze gelukt, Katja. Uh, Balten, uh, Balten van Ester, die stuurt... ik wil graag uh, iedereen de beste wensen wensen. En ik heb de kachel alvast aangezet voor de bouwvakkers... die maandag weer gaan start gaan in de Nijverij in Schoonhoven. Esther Hoekstra stuurt lekker gewinkeld. goedjes van uh, Esmee. Kina de Groot. Jussi, wanneer komt mijn neefje nou? Kusjes, je tante. Anko Scheevalking, die zegt uh, oproep aan de mensen... haal de sneeuw van je daken alsjeblieft. Miranda Smits, een uh, goed, liefdevol en gezond 2016... 26 goedjes van Miranda. Alle kerstrommel weer opruimen. Het is weer mooi geweest, zegt Kelly Cox. Iedereen een gelukkig nieuwjaar. En de beste wensen, zegt Roxanne van Tilburg. Robin, gefeliciteerd met je verjaardag. Straks lekker naar de sauna. Kusjes van mij, zegt Anna van Slot. Ik wens de familie Burger en familie van Dam veel plezier in Walibi, zegt Miljoen Stalvol. Uh, ik sta lekker in de file, zegt Jolanda Heuveling. Een hele fijne werkdag vandaag. Ik ben morgenjarig, zegt Roos Dolman. Nou, gefeliciteerd alvast. Lekker kerstboom opruimen hier, zegt Judith Stad. Marvin, ben je hard aan het werk? Dat vraagt uh, Jordi. En iedereen een heel mooi 2026, zegt uh, Isol. Um, en dan uh, een, uh, een mopje van Jules. Flip, flap, flop. Hier is Jules voor het eerst dit jaar met een mop. Ik ben gisteren naar een naturisten nieuwjaarsduik geweest. Maar wat denken jullie dat ik ervan vond? Naturisten nieuwjaarstuik. Nou, ik denk koud. Ik vond het koud en niks aan. Niks aan, ja. Snap. De eerste brievenbus van 2026, dat was hem Dit is Damiano David. My heart close my eyes. We're we'll lost, just getting drunk on pills and portions craving something more. Travel It never got me higher than the Like Armin van Buren hoorde je bij is Music. Fieke hoor je zometeen met het laatste nieuws. En uh, de alarmschijf komt eraan. Ja, die is twee, deze week van een artiest. Dat is een vrouw naar mijn hart. Waarom uh, ga ik je zo vertellen? Hello. En ook deze hoor je zometeen van Air4Jack en Aloe Black. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt.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 Check nu, die loopband loopt niet weg hoor, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op AllianzDirect.nl. Direct. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl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 12 uur, goedemiddag. Het is Music Nieuws van Nu.nl. Krijgen je van Fieke Hamers? Goedemiddag. Er zijn deze jaarwisselingen.